NOS Nieuws van 11 uur. Your met het NOS Journaal.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 In Baghdad zijn drie Amerikanen ontvoerd door leden van een militie, meldt de zender Al Arabiya. Om welke militie het gaat is niet duidelijk. De Amerikaanse ambassade in Bagdad bevestigt de vermissing van enkele Amerikanen. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zegt dat er nauw wordt samengewerkt met de Iraakse regering om vast te stellen waar de Amerikanen zijn en wie ze in handen heeft.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 Uh, het staat er nog altijd als je gaat kijken, ja, die mooie witte gebouwtje, gebouw, wat nu een sportgebouw is. Ik geloof dat het ja. nummer 15 is. En uh, beneden hebben we ook natuurlijk daar de, uh, de religieuze kring, heeft daar lange tijd gezeten. De vrijzinnige vorm later. En dat pand uh, hebben ze met ongelooflijk veel plezier. Uh,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 is allemaal meegespeeld in zijn ideologie natuurlijk, misschien hè. en um, ja, wat denk je dat het gevolg was uh, um, ja, van, de, van het joodse geloofsleven in het dorp, na die uh, vernietiging van de synagoge, synagoge was natuurlijk een heel traumatische ervaring waarschijnlijk, zo, hè, zeker voor de joodse gemeenschap heb je,